Je hebt het gevonden! Wat goed! Ze hebben veel mummies en kisten hier, hè? Zie je deze ook? Mummies werden niet altijd hetzelfde ingepakt. Kijk maar eens naar de mummie links, bij nummer 22. Die is in papier-maché ingepakt. Dat blijft door de jaren heen natuurlijk niet zo netjes als linnen. En daarom is de mummie helemaal verkreukeld. De mummie bij nummer 20 is weer heel anders ingepakt. Daar zijn de benen en armen apart ingepakt en zelfs de vingers zijn één voor één ingewikkeld. Dat ziet er gelijk heel anders uit, vind je ook niet? En kijk eens naar die mummie vooraan, bij nummer 23. Dat is ook een kleine jongen, net als dat andere jongetje. Zie je dat hij een mooi masker op zijn hoofd heeft? Er is ook een soort hoes over zijn voeten heen geschoven. En er zijn zelfs voeten op geschilderd. En heb je al aan de onderkant van zijn voeten gekeken? Kijk, daar zijn de zolen van zijn slippers op geschilderd. Nu lijkt het net alsof hij er zo mee weg kan lopen. Zeg, weet je nog dat ik net vertelde over het uitpakken van mummies? Dat ze dat nu niet meer doen en dat, als ze willen weten wat er in het pakket zit, ze dan röntgescans maken? Nou, dat hebben ze ook bij veel mummies in dit museum gedaan. Zie je de vitrine rechts tegen de muur? Het is vitrine nummer 180. Ga daar maar naartoe, dan zal ik je eens wat bijzonders laten zien. Druk nu op pauze en als je bij de vitrine bent, weer op play.